Zes uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester Bats van Haren is positief over de bewonersbijeenkomst van gisteravond. 150 inwoners lieten zich daarbij praten over het rapport van de commissie Cohen over de Facebook-rellen. Er was veel kritiek op Bats, maar dan, nadat hij excuses had aangeboden drong bijna niemand op zijn vertrek aan. Bats voelt zich daarom gesterkt in zijn beslissing om aan te blijven als burgemeester van Haren. In Venezuela is vicepresident Maduro beëdigd als waarnemend president. Hij volgt president Chavez op, die dinsdag overleed. De oppositie verzette zich tegen de aanstelling van Maduro. Maar nadat het Hoge Rechtshof ermee had ingestemd, ging de beëdiging door. Maduro heeft de schoonzoon van Chavez benoemd als nieuwe vicepresident. Binnen een maand moeten er verkiezingen komen. In Kenia lijkt Uhuru Kenyatta de presidentsverkiezingen al in de eerste ronde te hebben gewonnen. Volgens de onofficiële einduitslag heeft hij 50,03% van de stemmen gehaald. De officiële uitslag zou eigenlijk gisteravond al bekend worden gemaakt. Maar dat is door de kiescommissie uitgesteld naar vanochtend. Oud-premier Ruud Lubbers is licht gewond geraakt bij een autoongeluk in Rotterdam. Hij moest ter controle naar het ziekenhuis. Volgens de Telegraaf raakte Lubbers waarschijnlijk de macht over het stuur kwijt. toen hij een betonnen middenberm raakte. Zijn elektrische auto belandde daardoor op zijn kant. Lubbers had volgens de krant niet gedronken. De Rooms-Katholieke Omroep RKK komt tijdens het conclaaf in het Vaticaan met een dagelijks pausjournaal. Dinsdag is de eerste uitzending en het journaal gaat door totdat er een nieuwe paus is. Het pausjournaal wordt gepresenteerd door Leo Feyen. Verslaggever Wilfred Kemp is voor de RKK in Rome om het conclaaf te volgen. Het weer op veel plaatsen regen, minima van 0 graden in Groningen tot 8 in Limburg... Overdag is het in het noorden 1 graad boven 0. Daar gaat de regen geleidelijk over in ijzel en sneeuw. In de rest van het land blijft het regenen en daar wordt het 6 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Woord met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van woord. En dat wordt een pittig uurtje. Ik ben benieuwd hoeveel rondes u dit gaat volhouden. We gaan een partijtje boksen. Op 8 maart 1971 werd een wedstrijd tussen Joe Frazier en Mohamed Ali uitgevochten in de boksring. Frazier won. Bij ons was dat dus in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 maart. Mensen zetten de wekker en ik kan mij nog herinneren dat ik als kind voor Cassius Clay ofwel Mohamed Ali was. Ik ben ook die nacht opgestaan, maar ik. Kon die spanning en later de teleurstelling nauwelijks aan. Het zou ook de boeken ingaan als The Fight of the Century. Beide boksers waren tot dat moment ongeslagen. De kampioen Joe Frazier had 23 van zijn 26 gevechten op knockout gewonnen. De uitdager Ali had 26 van zijn 31 gevechten op knockout gewonnen. Het hele circus speelde zich af in Madison Square Garden in New York. Kortom, een mooie aanleiding om eens even de bokswereld in te duiken. Volgens mij is dat half Nederland in die nacht voor de buis. Laten we eens even beginnen met te luisteren naar de reactie van de Rotterdamse bokser Beb van Klaveren, bijgenaamd The Dutch Windmill, op 9 maart 1971 op het Ali-Frazier-gevecht. Ik am the greatest. Nu niet meer. In Rotterdam sprak Ferdy Lieberweert met oud-Olympisch kampioen Beb van Klaveren. Ja, het was een zeer spannend en sensationeel gewerkt. En ik vond het een uh, heel, heel goed gewerkt zelfs van uh, Vezer. Van me geweldige media geweldig mee, die, uh, die, uh, die Jo Vezer. Ik had het niet gedacht van, uh, van uh, Mo Ali dat hij zou verliezen van hem. Ik... Dat, uh, dat is zo erg tegengevallen hè? Ja, zwaar tegen. Wel. Die man is zijn, uh, is zijn speed kwijt, zijn, zijn snelheid. Een, zijn stoten zijn niet meer was het, uh, was, als dat hij voor, voor zijn vorige keer was... Want hij, nee, het valt me zwaar, zwaar tegen van, uh, aan van die Mohamed Ali. Is dit het einde van? Ja, ik denk het wel, want ik geloof het al niet met die terugkomt. Hij heeft te veel genomen voor dat gevecht uh, tegen Fraser. Om weer terug te komen, om weer comeback te maken. En uh, die moet eigenlijk boksen? Al dus Bep van Klaveren in 1971. Na aanleiding van het gevecht der gevechten. Zijn inschatting, echter, blijkt niet te stroken met hoe het Mohammed Ali verder zou vergaan. Er kwam een Ali Frazier deel 2. En toen ging Ali er met de overwinning van door na het gevecht tegen Formen, onder de titel The Rumble in the Jungle, waar Ali ook met de eer ging strijken, was er nog een derde Ali Frazier gevecht. En dat met de tot de verbeelding sprekende naam Thriller in Manila. En ook hier vierde Mohammed Ali zijn triomf. Eerder dit jaar, in januari, vierde hij zijn 71ste verjaardag. Joe Frazier overleed in 2011 op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Terug naar dat Hollands talent, Beb van Klaveren. Kampioen gewicht op de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. En later Europees Kampioen Lichtgewicht en Europees Kampioen Middengewicht. We gaan opnieuw naar hem luisteren, maar dan in 1955 samen met zijn trainer. Van Klaveren is dan 48 jaar en dat is een unicum in de bokswereld... om dan nog een dergelijk gevecht aan te gaan om een Europese titel. Zou dit zijn laatste wedstrijd... Wedstrijd worden. Ze leggen het uit aan Arie Kleinweg. Het is november 1955. Aanstaande maandagavond zal in de Rotterdamse Ahoyhal... het 48-jarige boksfenomeen Beb van Klaveren... de strijd aanbinden tegen de weltergewichtkampioen van Europa... de meer dan 20 jaar jongere Fransman Dionne... met de Europese titel als inzet. Het leidt geen twijfel dat deze bokswedstrijd... in een aanmerkelijk wijdere kring... dan die der directe sportliefhebbers tot de verbeelding spreekt... Nog nimmer is het namelijk in de geschiedenis van de boksport voorgekomen... dat een bokser op zulke een gevorderde leeftijd... als de dus tegen de 50 lopende van Klaveren... tot een dergelijke prestatie in staat was. Bep van Klaveren is de meest populaire bokser die ons land ooit gekend heeft. In 1928 behaalde hij het Olympisch kampioenschap... en nu staat hij, ruim 27 jaar later, denkt u zich dat even in... voor een gevecht om de Europese titel. In een gesprek met van Klaveren en zijn grote vriend... Leidsman en manager Theo Huizenaar zijn we ingegaan op de enorme wilskracht en opofferingsgezindheid die daarvoor nodig zijn. Want zoals Huizenaar zegt, de training dient op een dergelijke leeftijd... aanmerkelijk ernstiger en intensiever te worden opgevat. Nee, zo is het inderdaad. Een bokser op deze leeftijd moet een speciale training volgen. Het is immers begrijpelijk wanneer een atleet op deze leeftijd... enkele maanden zijn training stil zal leggen... dat het niet meer voor hem mogelijk zou zijn om nog op dergelijk pijl te komen belanden... Dus hij heeft studiaan moeten blijven trainen. Deze training gaat er natuurlijk in een lichte kwaliteit, maar aan de gang blijven moet hij in ieder geval. Een normale jongen -jonge die als hij een wedstrijd gebokst heeft, zo'n paar weken rust houdt en met de vakantietijd een paar maanden rust neemt, dat is een normale verschijnsel die bij ieder atleet te gebeuren valt. Maar bij een atleet in deze leeftijd is dit niet mogelijk. Hij moet dus steeds aan de gang blijven en hij is ook steeds aan de gang gebleven. Dat Web van Klaveren zich aan deze richtlijnen inderdaad strikt gehouden heeft, weten we. Hij heeft een enorme ambitie en een grote trots- en doorzettingsvermogen... die hem geholpen hebben door te zetten. Wanneer u uit zijn eigen mond verneemt hoe het dagelijkse trainingsschema eruit ziet... dat hij nu twee maanden achtereen dag in dag uit heeft uitgevoerd... zult u toegeven dat die karaktereigenschappen dringend nodig waren. Nou, we beginnen s morgens te lopen om half zeven in het bos. De eerste paar, drie, vier weken lopen we acht kilometer... En haarshowers springen, schaduwboksen. En uh, stopspeurt, en stopspeurt. En dan uh, komen we, we lopen met elkaar gemiddeld acht kilometer. Dan komen we terug van het lopen, gaan we naar de school toe, we krijgen een massage van uh, de heer Meijer. En dan gaan we een ba bad, en dan ga ik naar huis toe. En dan, dan ga ik rusten. Toen nu even één uh, maal eet ik maar per dag. Om één uur eet ik veel groene, rauwe een stuk, stuk en. Uh, fruit en dan eet ik helemaal niet meer die hele dag en dan train ik om vijf uur begin de training ben ik klaar om zeven uur en dan ga ik weer naar huis en dan krijg ik een uh, kop thee drinken ik en dan ga ik om een uur of half negen en dan ga ik alweer naar mijn bed. Ja ja en uh, is er dan ook nog sprake meneer Huizenaar van een bepaalde mentale training in die laatste weken? Nou mentale training is uh, wat betreft van Klaveren Huizenaar niet nodig want wij zijn gedurende dertig jaar aan elkaar gegroeid. En uh, we voelen elkaar volkomen aan, dus uh, er valt niet over te spreken. Wij voelen dat automatisch aan. En wanneer Van Klaveren één woord tegen mij zegt, is dat volkomen begrepen. En als ik een half woord tegen Van Klaveren zeg, is het helemaal begrepen. Dus een mentale training apart voor Van Klaveren en tussen is absoluut niet nodig. Nee, nee, dat wijst er dus wel op dat dat volkomen in orde is. Nou, had ik u nog eens willen vragen, meneer Van Klaveren, in die jaren dat u in Australië zat, hebt u... Doen voortdurend voor ogen gehad dat u nog wel eens een keer uh, teruggekomen in Europa een greep wou doen naar de ring? Ja, ik heb steeds naar huis gezegd dat ik naar huis wil komen om te boksen. Maar tegen die zei steeds naar mij, hij zei joh kom niet want het is zo slecht te Holland want uh, het is waardeloos. Hij zegt, maar als je toch, als je toch komt dan, zegt, dan zal ik wel zien dat ik wat voor jou kan fixen met boksen zo en ben ik naar huis toe gegaan, dan ben ik weer weer gaan boksen, nou het liep alles gelukkig goed af. Zo en uh, nu zit ik hier voor het Europese kampioenschap. Gesteld nu dat uh, Web van Klaveren het Europees kampioenschap inderdaad behaalt meneer Huizenaar, aanstaande maandag, uh, strekken de plannen zich dan nog verder uit? Nou, verdere plannen zijn er niet, er is dan nog maar één plan, en wel deze. Als hij deze wedstrijd zou winnen, dan heeft hij de verplichting op zich genomen om die titel te verdedigen tegen de Italiaanse kampioen Marconi. En als deze wedstrijd tot stand zal komen, zal het ook absoluut zijn allerlaatste zijn. Kijk eens, met Bert van Klaveren is het nou eenmaal zo dat hij wil blijven boksen tot hij er dood bij neervalt, maar dat gaat natuurlijk niet. Er moet eens een einde komen en deze formidabele prestatie van de 48-jarige van Klaveren, daar kan toch sloppenzaken zaken niet mee doorgegaan worden tot, we, tot een einde komt die voor iedereen onprettig zou zijn. Er moet nu eenmaal een einde komen en de kwestie is zo, hij heeft nu zijn zin gekregen, hij heeft alles gedaan wat mogelijk is in zijn leven om tot zover te komen. Als deze wedstrijd tegen Dione verloren wordt, hetgeen ik niet geloof, dan zal dit zijn laatste zijn. Maar wint hij de wedstrijd van Dione, dus komt hij in bezit van de Europese titel, dan heeft hij de verplichting op zich genomen om binnen een paar maanden deze titel te verdedigen tegen de Italiaanse kampioen Marconi. En dan zal die wedstrijd absoluut de laatste zijn. En aan de mensen dus de unieke, unieke kans om deze werkelijke wonderknaap nog eenmaal te zien boksen. Dat is op maandag 28 november aanstaande in de Ahoyhalte Rotterdam. En vanzelfsprekend dat wij Beb van Klaveren en zijn manager Theo Huizenaar, overmorgen in die Ahoyhal het unieke succes toewensen... waarvoor zij beiden zo hard en ernstig gewerkt hebben. Dat dat dan zal plaatsvinden voor een uitverkochte zaal... spreekt natuurlijk vanzelf. Maar wanneer u zich nog van een plaats wilt verzekeren... dan zult u zich, dat zult u begrijpen... Mogen haasten. En het zal zeer zeker een uitverkochte ahoyhal geworden zijn. Van Klaveren zou die wedstrijd echter niet winnen. Hij verloor op punten van de 20 jaar jongere Fransman Dion. En bokst uiteindelijk zijn afscheidswedstrijd op 19 maart 1956. We werpen een beetje Belgisch talent in de strijd. Een Gentse bokspromoter en restauranteigenaar... stelt in het programma Nova Zembla zijn nieuwe talent voor. Het zou een ware Eddy Merks van de Ring zijn. Hier is België. Alles gaat goed, er is nog genoeg olie... en mag u ik vandaag even voorstellen... meneer Raymond Noé, de baas van een groot restaurant in Gent... De zaak van Raymond Noé heet Martino. Hij is immers de uitvinder van de Martino. Een fel gepeperd en gekruid belegd broodje... dat je nergens zo heet kunt eten als in Gent. Meneer Martino, zo durven de mensen hem wel eens noemen... heeft al veel meegemaakt in zijn leven. En daarom heeft hij een boek geschreven over zichzelf. Een boek dat pas uit is. Vrouwen, motocross en biljarten... zijn altijd meneer Martino's voornaamste sportieve bezigheden geweest. Vandaag... Wil hij de Belgische boksport nieuw leven inblazen? Raymond Martino heeft een jonge bokser ontmoet. waarvan hij een wereldkampioen zal maken. Laten we even gaan kijken. Ik ben ervan overtuigd, moesten we hem afsmelten. Ja. dat wij geen vet genoeg hebben om een ei te bakken. Dat hij nee, zo droog staat. Ah ja, Doe mij spier. Idee. Hij doet dat niet graag. Hè? Komt u even hier, ja. U bent het. Uh, de grote verwachting van meneer Nowe? Ja. Ik, dus, ik kan het niet nemen dat ik door iemand geklopt word. Dat u als ik door iemand geklopt word, en vooral op boksgebied, is dus het zogezegd een mannelijke vierheid. Als ik het zo mag uitdrukken, een soort vierheid. Ik kan het dus niet verdragen, niet uitstaan dat niemand op boksgebied sterker is dan ik. Hij is te boksen toen hij nog. Uh, hoe lang is dat nu geleden ongeveer? Uh, vier, vijf jaar zeker, hè? Nee, ja, hoe was? Hij ja. uh, zeventien was, en hij is, uh, afhaan, he, gaan trainen, links en rechts, heeft hij zo'n beetje leren boksen, en hij is ook naar Amerika geweest, uh, uh, hij is teruggekomen, uh, maar uiteindelijk heeft hij dan toch ingezien dat, is, dat het niet helemaal dat was wat hij ervan verwacht had, Alhoewel hij nu uh, uh, verschillende verklaringen gedaan heeft aan de pers en zo meer en zo meer. Maar uiteindelijk heeft hij ingezien dat de fysieke conditie het belangrijkste is. En ik ben in een jaar tijd echt in, in, in gelukt om hem in een fysieke conditie te brengen. Uh, die hem toelaat van tegen de beste van Europa te trainen. En ik zal zelfs meer zeggen, om werkelijk een Eddie Merks te worden op de ring. U lijkt een beetje op uh, Eddie Merks. Ja. Met kort haar. Misschien wel, ja. <laughs> maar het is ook een Eddie Max in de ring, hoor. Ja? Het is een Eddie Max in de ring, inderdaad. Uh, hij kan niet verliezen. Hij wil niet verliezen, hij, wil, hij kan niet. Mm -hmm. ja, dat is uh, een kenmerk van een kampioen, hij kan niet verliezen. Ja. Ja. Meneer Noobé, gaf u de raad van meer te trainen, van uw, uw vak serieus te nemen? Ja, hij gaf me dus. Mm -hmm. Hij zei me dus hoe het moest zijn. Maar ik had niemand die er zich voldoende mee bezig heeft. Ik kon dus alleen het karakter niet opbrengen om het te vol te houden. Wel, ik heb hem dus uh, uitgelegd in de eerste plaats: dat is dat hij zich moet verzorgen. En als uh, morgens vroeg opstaan, dat verplicht ook iemand van vroeg te gaan slapen. Want als je vroeg opstaat, dan, dan is het normaal dat uh. En de uren voor twaalf. Dat is wel zo'n een beetje in de volksmond, dat is dat, het, dat die meer tellen dan na twaalf. Maar er is ook iets van waar, Daar is ook iets van aan. Je uh, bedoelt de... s'nachts, na ja, twaalf. Dus s'nachts. Uh, het is inderdaad beter dat een man rond 9 uur, 10 uur in zijn bed kruipt. Ik bedoel dus als sportman. Uh, niet enkel omdat hij vroeger slaapt, maar de tegenstanders van een sportman, de cafés... Uh, eten, de dansings en zo meer. Die zijn s'avonds open. En, en, en dat heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht voor, voor een sportman. En hij, hij blijft langer uit. Hij gaat tot één uur om twee uur. weg... gaat in bed en dan, dan gaat zijn conditie ten onder op. Het is wel een uh, gevoel de noodzaak. Ik voel wel de noodzaak bijvoorbeeld. van uh, hard te trainen. Hè. Dat het. als ik goed getraind sta, kan ik alles uitvoeren wat ik wil. Hè. Ik kan alles uitvoeren. Hè. Van het moment dat ik vermoeid raak kun je niks meer uitvoeren. Dus. Uh, okay. Wil ik alles doen om, om die conditie, conditie te behouden? Hè? Het is een kwestie van een oefening. Beschrijf zo eens een oefening? Wel, uh, de oefening begint s morgens normaal om zes uur. Bent uh, u daarbij? Ja. ja dan, dan u, u gaat elke morgen om zes uur uh, ja. ook opstaan? Ja, maar natuurlijk nu in de winter, in de winter later. Maar dus bij het krieken van de dag wil ik ja. dat zijn. Dan zijn jullie samen op pad? Ja, we zijn altijd samen op oefening, altijd. Dus uh, de oefening begint als de dag, het kan vijf uur zijn, zes uur. Nu is het zeven uur. Uh, binnenkort zal het acht uur zijn, dus bij het bij de krieken oppen, van de dag. Van de dag dat doen we ongeveer, dat doen we 45 minuten uh, footing, dus uh, lopen. En, uh, meneer Nogweet gaat mee met zijn wagen en die heeft dus het tempo aan. He. U zit in de wagen en u rijdt naast hem? Ik rijd, ik rijd naar stem om hem dus uh, uh, aan te sporen... en regelmatig zijn korte spurten te doen afleggen. Een tiental, dat komt er nu op aan. Dat, dat zijn dagen dat ik hem helemaal niet doe spurten... maar uh, dan tempo doen lopen. Hoe snel rijdt u dan? Well, ongeveer twintig in duur ongeveer. U durft al eens op het gaspedaal te drukken? Ja, ja. Dan, uh, dan jaag ik hem een beetje op. Hè, en dan, nou ja... Ik, het is moeilijk te, te zeggen hoeveel hij, dat hij dan loopt, maar dat heeft minder belang. Ik wil hebben dat, is dat hij dus die regelmatig die, uh, die inspanningen levert, die korte inspanningen levert. Ja, uw manager Raymond Noé is wel uh, geen onbekende figuur in, uh, in Gent, want hij heeft uh, een heel belangrijke uh, restaurantzaak. Uh, Martino heet dat, dus uh, dat kan wel tellen vind ik. U bent uh, de bokser van uh, de belegde broodjes uiteindelijk. Ja, <laughs> dat is een zeer uh, een bekende zaak ja. Gent, zo. Iedereen kent dat, hmm. ja. Ik probeer het verband op te sporen... tussen, uh, tussen die broodjes en, uh, en de box. Is er een verband te leggen? Tussen de Sandwich Martino en de boksport? Wel, uh, er is een verband te leggen... omdat uh, jaren geleden... Uh, toen ik uh, mijn zaak geopend heb... Uh, drie grote Zweden hier bij mij binnenkwamen op een nacht. En mm. zei... Uh, Mannen zoals bomen. En uh, ze vroegen naar mij een broodje die aan de ribben bleef bleef, zou moeten blijven hangen. En, en toen heb ik nagedacht. Nee, ik had toevallig pili pili in huis. Toen heb ik een broodje met uh, tarta genomen. afar uh, Amerikaan Amerikaan Amerikaan. Ik heb daar uien opgelegd. Tomaten opgelegd, ik heb daar pilipili op gedaan, ik heb daar uh, mosterd op gedaan en ik heb er een op opgelegd en dan nog een stuk cornichon ook nog. En ik zeg: Ik ben nu eens benieuwd. En ik dacht: ik, uh, nou, Die vlammen die gaan we naar, uh, uit een kont uitslaan. Hè? Uh, en toen vroeg ze er nog eentje en ik stond zo versteld te kijken. Uh, en ik heb het nog een beetje uh, meer gepeperd gemaakt, nog een beetje sterker en dan vroeg er nog een. Ik zeg in feite, hoe is dat nu mogelijk? Hè? En toen heb ik uh, nagedacht. Uh, ik zei, ja, dan moet ik die gans die, die toch een naam geven. En toen ben ik op Martini gekomen. Enfin, of Martini heb ik nagedacht. Of en, uh, enfin, al die namen die daarmee verband houden. Ook die minister van Buitenlandse Zaken, Martino in die tijd. En uh, Nestor Martin. En noem maar op. Enfin, Martin Schop. En, enfin, dat is een naam die, die inderdaad uh, inslaat. En ik heb Martino genomen. Eten voor de bokser Ja, het eten uh, van een bokser is wel uh, een kwestie van uh, het individu speelt daar wel een rol in. Uh, de ene wordt vlug dik, de andere niet. Hij is nu toevallig een, een, enfin, een, een jongen die niet vlug zal dik worden. Hij mag zich alles permitteren, hij mag alles eten, praktisch alles. Maar ik, ik dring er toch op aan dat hij veel fruit eet. Veel groente en vlees. Wat eet u het liefst? Oh, ik, het liefst uh, voor mezelf. Gebakjes en ijscreme en zoetigheden. Ja. Het is wel belangrijk voor een bokser. Dat is dat hij de vrouw laat. Ik bedoel dus voor de wedstrijd. Omdat ik... een uh, uh, dat is een sport, het is dus uh, boksen. En men kan het vergelijken met vechten dus. Hè? Uh, uh, uh, als hij in de ring gaat, dan moet hij, uh, net zoals een wild dier, diezelfde, diezelfde symptomen moeten daar zijn. Ik bedoel, uh, een wild dier vecht om die reden. Voor het wijfje, het instinct van zelfbehoud of van de honger. Mm -hmm. Een bokser moet er nog een paar bij hebben. ijdelheid en geldzucht. Ik bedoel dus, hij moet graag geld zien. Dat is ook belangrijk. Hij moet vijf redenen hebben waarom hij in, in de ring gaat. Wanneer hij die, die, die, die, die vijf zaken met die reden in de ring gaat... dan is hij volgens mij... Uh, enfin, uh, hoe zou ik het zeggen? Hoe uitleggen. Is uitleggen? oké okay om, om de andere te verstaan? Ja, dan is hij top in orde. Nu, wanneer dat hij uh, de vrouw neemt voor de wedstrijd, dan is er al één reden minder. En het is heel eigenaardig, maar ik heb altijd kunnen vaststellen... Wat ...wanneer dat een dier een geslachtsdaad gesteld heeft, dat gaat gaan slapen. Hmm. Hij mag, u mag dus niet met de vrouw uh, naar bed voor de wedstrijd? Nee. Maar achteraf heeft hij geen krachten meer natuurlijk om het dat nog te doen? Toch wel. Ah Nee, want dan heeft hij overwonnen. Dan is het, uh, dan is het precies... zou het zo moeten zijn. Is dit nu een uh, louter theoretisch uh, ding waar we over praten? Of, uh, of hebt je dat al praktisch gemerkt? Want uh, meneer Nouwele kan het allemaal wel mooi uitleggen, maar uh, ik weet niet hoe het precies in de realiteit zit. Heb je dat zelf ondervonden, dat dat waar is wat hij zegt? Als je bezig bent, uh, als u een wedstrijd voorbereidt, uh, bent u geconcentreerd op een wedstrijd en niet op, op andere dingen. Hè? Dat alles leidt af. Hè? Dan denkt je alleen aan de wedstrijd en de rest, de, dus het. De aangename dingen van het leven dan. Daar denk je daarna je Dus de, de zorgen van de wedstrijd van best, uh, Ik daag iedereen uit om hem dus een slag te kunnen toebrengen. Dus op de plaatsen die normaal in de boksport uh, mogen geraakt worden. Ik ben ervan overtuigd dat er niemand zal in lukken. Meneer Raymond Noé in Nova Zembla uit 1973. Wat er van dat beloftevolle Vlaamse bokstalent... waarvan trouwens de naam niet eens genoemd werd, geworden is... zou ik u echt niet kunnen vertellen, want ik heb er niets meer over kunnen vinden. Hoe het de Hollandse bokser Cor Everstein verging, dat weten we wel. Het is geen rooskleurig verhaal dat we over dit Rotterdamse talent kunnen vertellen. Het leek allemaal zo mooi en de verwachtingen waren terecht hoog gespannen. Laura Stek maakte in 2012 een tweedelige documentaire... over de Rotterdamse bokser en herenkapper Cor Everstein. Het was een dandy en een echte beroemdheid in Rotterdam en ver daarbuiten. Maar hij kwam tragisch en veel te vroeg aan zijn einde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Hij stond aan de rand van de wereld en jij stond veilig in het midden. En hij zei, kom nou hier naartoe, want het is veel spannender. En dat deed je, want je vertrouwde hem. Ah. was niet te stoppen. Maar ja, naderhand begrepen we wel dat het niet allemaal op een boterhammetje met kaas komt. Alles staan. En een tempo, daar ben je hem jokken van. Het maakt hem niet uit, het had geen schroom. Okay, jongens, je niks, Hij gaf ook heel veel energie aan mensen, hij ontnam het mij ook, maar hij gaf ook heel veel energie aan mensen. Als Cor ronde 1 begongaand uit de hoek kwam, dan was het allereerste bang! Dit gaat over bokser en herenkapper Cor Everstein. Onbezonnen en onbevreesd. Met een grenzeloze levenslust, maar een even grenzeloze neiging tot destructie. Die combinatie maakt dat mensen na bijna 30 jaar Everstein nog steeds in herinnering hebben. van die mensen is fotograaf Karel van Hees. Hij ziet Koor voor het eerst eind jaren 60 in Noord-Spanje, waar veel jonge Rotterdammers op vakantie gaan. Op een bloedhete dag, weet ik nog wel, en in augustus. De jukebox stond op het strand. En ik, ik zit daar met allemaal uh, uh, vrienden van me. In de verte komt een, uh, een enorm uh, wit paard aanrijden in galop door de branding. En op dat paard staat een naakte vent met uh, op zijn kop een soort uh, indianentooi, wat na de rand dat toen dichterbij kwam, zag ik dat dat zijn zwembroek was. Met in één hand uh, de leidsels van het paard... en de andere kant woest zwaaiend in de lucht. En die reed toen zo raak links aan ons voorbij. Water uh, omhoog spattend, gebaren maken en half Spaanse Rotterdamse kreten. Bijna een, uh, een surrealistische scène uit de film van uh, Louis Bunuel... En ik dacht, nou wie is dat nou? Weet je. Toen zei iemand achter me... een meisje die zei, wou, dat is Cor Evenstein, dat is die bokser. Karel weet dan niet dat hij Cor vier jaar later weer zou ontmoeten. Dit keer op een heel andere plek. In de Gouvernestraat in Rotterdam. Karel is dan inmiddels boksfotograaf geworden. Dat was in een zaaltje, dat heet uh, Odeon. En dat was echt zo'n, ja, uh, een zaal zoals een bokszaal moet zijn... Met een ring in het midden, een beetje stinken naar, uh, naar zweet en naar, uh, naar verschaalbier. Van die, uh, van die mannen met sigaren uh, en die vrouwen met te veel blond haar en te veel parfum, weet je wel. En, uh, ik zorgde dan altijd dat ik een, uh, een uurtje van tevoren daar was om een goed plekje te zoeken aan de ring. En wat ik dan altijd heel erg mooi vond is uh, om die lege zaal te zien met die ring en er waren vaak de lampen boven de ring die waren al aan. Dus het was een beetje zo'n filmnoirachtige scene. Was dat. Dus dan was ik daar en op een gegeven moment kreeg ik een lijstje... van de journalist van het Vrije Volk, van ik wil uh, graag foto's hebben... Van, uh, van die en van die en van die partij. En de eerste partij was Cor Everstein. En uh, nou, er kwam een, uh, een, een blonde uh, bink kwam, uh, de ring inzetten. Met een broek aan deze keer. En, uh, hij zag er goed uit, uh, mooi geblondeerd, uh, uh, gefeund haar, blond. Goed lijf, atleet. Dat boksen ging ik fotograferen, daarna ging ik met hem naar de kleedkamer. En uh, omdat ik het een hele leuke, charismatische gozer vond... besloot ik om een boek over hem te maken. Karel zou Koor tot op het einde met zijn lens volgen. Bokschool Krooswijk. Hier trainen de Dutch windmills. Oké okay, jongens, heb je een maatje? Dat is een groep boksers tussen de 60 en de 80. Zowel oud-profs als amateurs. Voorbereiden, houd die rechtshand klaar bij je gezicht. Nu hoeven we niet zo zagrijdig bij te kijken. Ja! In de hoek staat de 76-jarige Dries Sloof. En deze twee ook al, Kom op. Vroeger coachde hij onder andere Cor Everstein. Rustig aan, jongens. Nu moet hij zijn oude mannen in het gereel houden. De een je een hartklep en de ander heeft een, een obersland hart. En die hebben een defibrillator ingebouwd. Dus je moet van alle markten thuis zijn om dat zootje een beetje in het geheel te houden. En we hebben er wel eens één een gehad hier die moesten reanimeren. Dus uh, nee, even, ik wil er even van af hoor. Cor had hier ook kunnen staan tussen alle oudboksers. Maar hij is er niet meer. Cor was een, een uitzondering op alles zoals hij trainde en, en zoals hij leefde. Nou, hij is 80 jaar geworden, bij wijze van spreken. Toen die stier was hij, uh, hoe oud was hij? 33 jaar Nou, Toen was hij al 80. Het kwam natuurlijk als een donderslag bij Heldere Hemel. En tegelijkertijd hebben we er de onbewust, denk ik, altijd rekening mee gehouden... dat het zo zou kunnen eindigen. Rustig om op die benen gaan. Jij ook, Germad, als een vlindertje dansen en als een bijsteken. Cor Everstein werd geboren in 1949... in de Rotterdamse buurt Oud-Mattenesse. Hij was het enige kind van bokser en banketpakker Bram Everstein... die in 1940 nog Nederlands kampioen bantamgewicht was geweest. Cor groeide op in de naoorlogse periode... toen Rotterdam nog een echte boksstad was... Dat vertelt oud-scheidsrechter Karel Kleinoot. Bep van dat was natuurlijk het idool. Nou, maar waarom die staat dan nog bijgekomen in Jan de Bruin en in Job Roos... en Teuntje Brommer, noem ze allemaal maar op. He, dat waren toch de kanjes, ja. Vroeger had je zo weinig. Je had voetbal en boksen. Dat was het enige wat te betalen was. Dus dan was dat uh, automatisch boksen. Daar had je helemaal niks voor nodig. Want je moest op straat ook een beetje knokken natuurlijk, om overeind te blijven. Nou ja, dat ging maar op een of andere zolder zo uh, een beetje trainen en, uh, en doen. Maar ja, dat bleef wel hangen. En vooral toen Bep natuurlijk opkwam. Dat was natuurlijk onze grote held. Ja, alles was Bep verklaven, dat uh, Dat kon hij missen. Vijftien ronden van drie minuten. Dus een Bep van Klaveren. Kampioen van Europa. 60 kilo en zes Het was de enige sport van de volle jongen. Ja, die kon niet gaan tennissen. Tennissen weer in Rubio vroeger. He, en golven, dat was helemaal... Uh... Nee, joh. Ouders hebben tennis en die, die, die kakken. Weet je, nee, Dat was de bij jullie bij. Altijd eh, boksen, boksen, boksen. Ook in de jaren 60 blijft de bokssport populair in Rotterdam. Dit is een affiche. Het maandag 29 19, april 1968 moest er gebokst worden... in de Riviera Halle in Rotterdam. Dan moet je nagaan. De Riviera Halle was een onderdeel van, de, van Blijdorp, van de dierentuin. Dus ook daar werd gebokst. Maar er werd ook gebokst in het Hilton Hotel... En in Ahoy en Odeon en uh, op de straatweg had je ook een zaaltje. Dus er was overal waren bokschooltjes. En in de boksscholen zelf, bij bokschool van het Hof en bij Krooswijk... en bij, uh, bij de Haan in Schiedam, die organiseerden zelf ook allemaal bokschala's. Op een van die bokschala's ziet scheidrechter Karel Kleinhoot Everstein in de ring. Op een avond heb ik hem zien boksen. Toen kon ik hem nog niet zo... Als amateur dan hè. En toen denk ik jongens, we kennen jongen, dat jongbochten. Onvoorstelbaar wat een conditie en wat wat conditie en een tempo. Ik heb hem natuurlijk zien komen. Even dat, dat, dat zijn jongens die, die komen dan op een gegeven moment trainen en dan, dat zijn uitschieters. Dat zijn uh, ook jongens van de van de van de gestampte pot. Conditie overrompelde. En die was met zijn snelheid en met zijn enorme conditie... en met zijn enorme energie overrompelde hij zijn tegenstanders uh, vaak. Dit is oud bokser en vriend Bob de Groot. Een paar jaar jonger dan Cor. Ik was meer iemand die de uh, stijl van boksen had... die minder gericht was om klappen te ontvangen. Ik, je hebt, hebt namelijk nou, een beetje het knokkertype, zeg maar, die zich inknokken en die uh, een aantal stoten nemen om aantal stoten te geven. Nou, ik was niet bereid om zoveel stoten te nemen om te geven. Een beetje de Joe Frazier van vroeger en de Cassius Klee, Cassius Klee die de autobastend de, de heeft en Joe Frazier die zich inknokte en uiteindelijk toch in staat was om Cassius Klee zijn kaak te breken en de mond uit te slaan. Koor een ding en koor een kracht... Ja, dat zat hem toch in de eerste, allereerste plaats in zijn, in zijn karakter. Da daar ging een enorme power van uit. En dit is een andere oud bokser en vriend, Lucas van Geffen. In tegenstelling tot Bob had Lucas dezelfde boksstijl als Everstein. Los van één opvallend detail. De meeste boxers die linkshandig zijn... dat noemen ze de South Pole, oftewel, die gaan rechtsvoor staan. Maar Koor was en linkshandig en stond linksvoor... Het is een hele aparte... Ik ken eigenlijk geen één die dat die dat zo gedaan heeft. Uh, en daardoor was die rechts inderdaad een stuk minder. Maar je merkte wel, als die hem dan ging gebruiken... ja, dan kwamen ze ook wel. Maar zijn linkse, die was natuurlijk fenomenaal. Boom, dan weten ze gelijk hoe laat het is. Gelijk openen. In het Kralingse Bos in Rotterdam oefent een groepje atleten voor de komende Olympische Spelen. De training van onze amateurs staat onder leiding van de bekende oefenmeester Theo Huizenaar, die al vele kampioenen heeft gekweekt. Ik hoop dat jullie op de allerbeste manier tevoorschijn zullen komen om Nederland de eer te doen brengen om een Olympische titel te bereiken. Zowel Bob als Lucas ontmoeten koor in de bokschool van de roemruchte trainer Theo Huizenaar. Een, een van de beste trainers. En, en daar, daar, daar kon je als, als ouder zijn, daar kon je je kind naartoe sturen. En, en daar geloofde hij in, in die man. En uh, die gaf ook een beetje opvoedkunde. Het bijzondere van die school was de, daar hing echt die, die geur. De, de bloed, zweet en tranengeur, noem ik dat altijd maar. Dat zit in het hout, dat zit in het leren, allemaal bokshandschoenen aan de zijkant. Niet uit de vieze lucht trouwens. Nee. Het was echt een oud schoolgebouw boven een oud badhuis. En dat was een vierkant zaaltje en dan met, met, met de kledinghangertjes. En je moest echt je kledingplekje uh, ja. zien te bemachtigen. Hè? Want de, de profboksen hadden vaste plekken en de oud hadden vaste plekken. En de wedstrijdjongens die hadden weer een streepje voor aan de tafel. En uh, dat, dat maakt ook dat je steeds meer je best hebt om, want daar wilde je bij horen. Nou, dat is natuurlijk een goede manier om mensen daarin te sturen en in te begeleiden. Hè? Dus het was belangrijk waar je shirtje hing? Ja, zeker ja. Want als je een plekje had aan de, waar je je kleren kon hangen... Dan had je, of als je een plekje had waar je vieze bespeten uh, kleding... want je had altijd vijf, zes lagen kleding over elkaar dan, om af te vallen en aan je gewicht te komen. Als je een plekje had waar je je goed kon laten drogen... Nou, dan was je goed uh, ingeburgerd. Ja, als je het hebt over de hiergievend boxers, dat, uh, dat is wel heel duidelijk. Hè. Er, er, er was natuurlijk maar één de baas. Dat is Theo Huizenaar. En hij boezemde ook een vreselijk ontzag in. Hij liep natuurlijk altijd met een rietje door de sportschool. Zo'n bamboe rietje. En dan kreeg hij op je flikker. Ja, niet, niet, niet gemeen bedoeld of zo, maar even de wind eronder houden. Daar werd ook baas genoemd. Hè. Baas, dan zei ze allemaal tegen hem. Maar Cor leerde het boksen niet alleen bij Baas Huizenaar. Hij had al eerder wat ervaring opgedaan tussen de suikerspinnen en de zweefmolens. Het was niet ongebruikelijk dat jonge boksers een tijdje meereisden met de kermis. Het een hele serie foto's van Cor Evenstein op de kermis, toen hij een jaar of 14, 15 was. En toen bleek het dus dat hij een enorm talent had voor het boksen. Dat heeft hij ook weer overgenomen van zijn vader, want zijn vader had dat ook gedaan. En hij ging dus, moet je zo zien, dat je dus, dan reisde je dus mee... een paar maanden met zo'n kermis. En die kermis gingen van dorp naar stad en van dorp naar stad. En jij maakte dan deel uit van het sportpaleis. En in het sportpaleis stonden dan een aantal mensen op een rij. Tegen, mocht je het, het publiek mocht het tegen opnemen. Maar ja, wij waren natuurlijk allemaal getrainde jongens. En, en dat waren allemaal meestal boeren. Die, die, die wou je kop eraf slaan, maar die konden niks van boxen. Dus die namen dan een beetje de maling... Dan ben je jong jongen, dan stap je daarin. Nou, zou je denken ja, ik ben belaat, ik ga een beetje dat risico nemen. Maar toen de tijd kon je patiënten verdienen. En 35 gulden was er ook cent hoor toen. Koor, die vond het dus een eerlijke manier om zichzelf te trainen in die bokssport. Maar ook het leven. Hè? Van, van stad naar stad. En natuurlijk heel veel vrije tijd overdag. Maar ook weer een heleboel meisjes die zich lieten zien en die hem natuurlijk hartstikke leuk vonden. Dus, uh... Door wat hij deed op die bokstent, was hij natuurlijk. Uh... Ja, populair onder de mensen, onder de meisjes met name. En voor ons was dat natuurlijk iemand, daar keek je tegenop. Want het, hij had het helemaal voor elkaar zogenaamd. Dus dat was... En dan was hij samen met Sammy, dat was een donkere jongen. Die deed iets van worstelen, vrij worstelen. En samen waren ze dus op die, die, die bokstent bezig. En anderzijds waren ze in de vrije tijd waren ze natuurlijk met al de meiden rond de kermis waren ze aan, de, aan de slag. Hij sprong ook overal op af. Dus als je... Uh, ja, dat zou ik wel verhalen. Er was een beroemde dansschool hier in Rotterdam. Dansen bij Jansen. Nou, die meiden die wilden allemaal met Koor dansen. Omdat hij uh, leuk was. En ze wilden ook allemaal verkering met hem. Maar ook omdat hij gewoon geweldig kon dansen. Hij gooide die meiden in alle hoeken en gaten. Maar hij ving ze altijd weer op. Ja. Jou wil ik dansen. Meer zei hij niet. Eind jaren zestig komt Koor een mooi, donkerharig meisje tegen... in de dansen bij Jansen. En ik heet uh, Therese... En hij zei: dat vind ik veel te moeilijk hoor, daar maken we Tess van. En vanaf die tijd heette ik Tess. Het was een soort wervelwind eigenlijk in alles. Ja, ik denk dat hij verliefd op werd. En brutaal was hij, dat trok me ook wel een beetje aan. En hij was apart, hij had strakke broeken aan, en lang haar, en oorbellichtje, dat had ik nog nooit gezien. En dan deed hij die, die broek deed die in zijn laarzen, had hij laarzen tot aan zijn knie. En dan had hij dan weer een leren jasje. En dan met overhemden met van die, van die punten en, en een sjaaltje. En vaak had hij een hoed op. Ja, ik weet nog, dan uh, had hij een heel gaaf jackie. En toen vroeg ik of ik dat mocht lenen. En uh, nou, dat mocht dan wel. En dat, nou, dat vond ik zo fantastisch. En dat hele jackie, dat ook toen naar dat drakaai noir. Dat, dat gaf me echt bijna alsof een Superman pak aan doet. Hij was een beetje een rockster. Ik denk als hij uh, uh, bij Rod Stewart uh, op het podium had gestaan, dan had die Rod Stewart dat een moeilijke tijd gehad. Uh. Het was wel een beetje een mafkees. Ik denk, oh, wat moet hij aan mijn moeder voorstellen? Mijn vader moeder worden helemaal gek als ze hem zien. boksende herenkappen. Rare combinatie. Hij vond dat naast het boksen, vond hij het verschrikkelijk leuk om kapper te zijn. En met name uh, herenkapper, want dames, dat ging niet zo goed. En hij zag een advertentie staan, van uh, een kapper gevraagd. In de Zaagmodestraat hier in Rotterdam. En hij heeft zich daar echt naar binnen gebluft. Hij heeft gezegd van, nou hallo, ik ben Cor Evenstein, ik ben kapper. En, uh, oh, nou, gaan we proberen. En het ging eigenlijk... Uh... Ging dat goed? En hij had best wel een naam gemaakt als herenkapper, want hij, hij kwam in, de heren, in het herenvak, dan had je de Franse koep voor de mannen. Daar kon hij als beste knippen, zo'n stukje naar voren en dit naar achteren, en dan van die lange bakken buiden. En een heel klein beetje, beetje apeloek, het idee aan de achterkant, dat was de Franse koep. Ik heb hem wel gehad, ja, ja zeker. Ook door de koorenfeins, ja jaren En dan met, op zaterdagavond met de Franse koep uit. En dan met veel bruut. Bruut, dat was. Uh, een soort aftershave. Wat toen. Uh, het, nou, probeer je een beetje te onderscheiden. Wat, uh, met een geurtje. Maar toen was gewoon iedereen had bruut thuis. Dat gooide je gewoon helemaal over je lijf. Want je dacht dat de meisjes dat lekker vonden. Ik heb dat nooit gevraagd eigenlijk. Later ging hij werken bij Handenwijs. op de, op de Bijenlandse Laan. Daar kwamen al de fijneren. Dus hij knipte al die fijneren dus vroeger. Soms ook wel eens met een tabletje op, en dan ging hij nog sneller. Dus dan kon hij er dus gewoon zes in een uur, en hij huurde daar een stoel. Als hij ervoor koos om heel snel te knippen, dan was het, waren er... aan het eind van de dag had hij ook meer verdiend. Om zaten er vijf, zes mensen te wachten. En mensen die je dan spreekt uit die tijd die zeggen: Ja, ik vond het helemaal niet erg. En dan had ik om, om drie uur een afspraak. En dan ging ik al om half twee, want er was ook een soort theater. Er gebeurde altijd wat, weet je wel? Grappen en gek doen. En dansen en uh, werd er wat gedronken. En... Hij heeft ook eens een keer in de kaps van: Oh, wat erg. Was hij dronken? Had hij zich helemaal zijn zwerver verkleed? Met een masker erop. De stond helemaal vol. Komt hij helemaal door rond met een fles in zijn zak. Zo. Had hij van die kunstmuizen gekocht. Die gooide die dan zo door de zaak heen. En helemaal, al die vrouwen gillen. We zeven op het toilet. Iedereen liep weg. Het waren gewoon nepmuizen. Het soort dingen. Tess en Cor hebben nog maar kort verkering... als Cor opeens besluit dat hij zich wil verloven. Hij ging naar de stad en gaan een ring kopen. Het komt thuis, hij maakt me verloofd. En toen zei hij, zondag bracht hij me thuis. Dat vergeet hij nooit meer. In april. Zegt hij, nou, tot morgen, hè? En dan kwam hij niet meer op. is Zat hij Spanje? Dat was goor. Zo van, zonder woorden. Ik, ik zie je morgen, ik kom je morgen ophalen. En dan was het gewoon, hij kwam gewoon niet terug. En toen kwam hij terug op uh, 12 september. En toen kwam hij uh, de take 5 binnen. En toen ik ik aan de bar, toen kwam hij binnen. En iedereen nog zei, het leek wel zo'n een kwatte reclame. Toen de tijd kwatte reclame. Ja, het was nee, je, helemaal vuur en vlam, alles. En die nacht is uh, Peggy verwekt. Ik ben nu op de zak aan het trainen. En uh, ja, dan kan je je stooten oefenen, uithoudingsvermogen. Je kan heel snel, heel de tijd trainen, dat je dat heel lang volhoudt. Of je gaat gewoon haar harde stooten geven. Je speelt als het ware een beetje met de zak. Becky heeft het boksersbloed van haar vader duidelijk meegekregen. Ze traint een paar keer per week als een van de weinige vrouwen in bokschool Jan Oosterbaan. Ze schijnt precies op haar vader te lijken. Wat ik hoor, is dat ik dezelfde bewegingen heb. En uh, ja, vooral zeg maar, dat uh, fanatieken zitten, eigenlijk, uh, dat zit er met name in. Want ik ben lang zo goed niet als mijn vader. Nee. De sportiviteit heeft ze van hem. En de, de athd achtige dat heeft Peggy ook een beetje van. Ik heb met mijn vader ook veel gesport. We deden dan op de sportschool uh, deed ik met oefeningen mee... met de cooling down of de warming up. Want ik turnde zelf ook heel erg fanatiek. Dus dan gingen we thuis ook nog door met buikspieroefeningen doen. Opdrukken vooral. En met een medicinbal uh, gooien. En uh, hardlopen... Uh, kniebuigingen maken, heel, wie het langs tegen de muur aan kon zitten, zeg maar 90 graden hoek. Maar we waren altijd wel bezig met uh, oefeningetjes doen. Van Cor dan hadden we wel een hoge pet op wat, wat trainingsarbeid verricht aangaat. Want, die, want die, die, die, hij deed er alles voor. Ik bedoel, je, je liep. en voor, voorop, bij wijze van spreken. En als hij als dan klaar was met, met lopen, dan ging hij nog een keer het bos in de ronde. Dat was, hij was niet te stoppen. Het was eigenlijk een onmens op dat gebied. Hij was zo rusteloos. had Zoveel energie. De grote stootzak is bij de training een heel passieve tegenstander. De punchbal daarentegen levert wat meer partij. In het uitgebreide oefenprogramma neemt de touwtjespringen een belangrijke plaats in. Dit heeft onder andere de vermindering van het gewicht ten doel. Touwtjespringen was, uh, was abnormaal. Wij stonden, laat maar zeggen, tien minuten tuik te springen. dan stond hij tien minuten een speurtje te maken. Dus het springen door. Dus eerst rustig tuik springen en dan een speurtje maken. En dat is heel snel draaien. En dan deed hij er wel, wel, wel twintig, dertig, veertig van. En als wij er vier, vijf hadden gedaan, dan missen we het wel. Weet je wel. Dus dat, uitzonderlijk. Altijd iets meer als een ander. We namen de boek schoenen, handschoenen mee, gingen met Kors een autootje over Holland... gingen we daar hardlopen, gingen we in de duinen trainen... we gingen in het Beatrixpark, we gingen in het Kralingse Bos... we gingen bij Parkzicht in Rotterdam bij de Euromast. Nou, als we maar ergens een plekje hadden waar we extra konden trainen... dan deden we dat. En het was nooit genoeg. Hij trainde ook altijd eventjes met zijn coach. Dus die coach die zie je hier staan met stoothandschoenen en core, die moeten dan combinaties op geven. Dat ging altijd ongelooflijk fel en uh, met een ongelooflijke energie... En het mooie was in dat gebouw, dat had van die hoge stenen muren. En als je dan als koor dan bezig was met een, uh, met een sparringpartner... dan, uh, ja, dan dat, dat geluid van die klappen, dat, dat echt dan uh, helemaal door dat gebouw heen. Dat is wel, uh, was altijd wel indrukwekkend. Ik had het van, als je dat, dat die energie zou kunnen vangen in een, uh, in een flesje... dan zou een normaal mens daar een jaar lang... Uh, gewoon af en toe eventjes aan ruiken of een slokje wemen En op, dan ging hij weer, weet je. Dat werd daar dan gewoon een uur eventjes. Een soort krachtcentrale was dat. Kooi, die, die was niet zo heel erg van, van, van een rechtshoek. hoek. En toen moest hij gelijk van huis naar meer een rechtshoek hoek gaan gooien. En toen heeft hij die, die rechtshoek hoek uh, een keer naar mij gegooid. <laughs> nou, toen, toen is het dat is de enige keer in, uh, in, in helemaal boksen dat ik nog uit ben gegaan. Waar ik geloof ik drie dagen last van heb, uh, heb gehad. Ja. Dus daar ging hij wel eens een tikkie tikje te ver. Hier kan je dus helemaal dood op gaan. Vaak doen ze dit ook na de bokstraining. Dan, ja, dan ga je alsnog, hè, als je dan nog niet je best hebt gedaan, dan ga je alsnog dood. Zo, even pauze. Ik heb mijn vader helaas niet zien boksen, want ik mocht niet mee naar het best strijden. Misschien maar beter ook, want het is volgens mij niet echt leuk als je je vader uh, harde klappen ziet krijgen. Ik vind het nu wel heel erg jammer, maar ik mocht absoluut niet mee, van mijn moeder vooral niet. Hij zei altijd, de beste training is een bokstraining. Daar voel je je lekker bij, zei hij dan. En dan die vieze bandages, die moesten altijd stinken, die moest ik elke aan het rollen zo. Hij trok altijd vieze kleding aan voor de training. Als hij de één dag in getraind had, vond hij dat zat lekker zo. Alles zat dan lekker. En dan droogde hij dit en dan deed hij het gewoon de andere dag weer aan. En mocht ik maar één keer in de week wassen. Het zijn bokses, hè. Oké, okay, opletten jongens. Zo meteen binnenkant lopen met links. Ja. Rechts nog rechtshoek En een linker trap naar het lichaam. Ja? Dus... Koors' extreme trainingsprogramma werpt zijn vruchten af. In 1970 wordt hij kampioen van Nederland bij de amateurs... Het was de grote droom van zijn vader, die zijn eigen bokscarrière... na de oorlog nooit meer had kunnen hervatten. Hij gaat naar alle wedstrijden van zijn zoon. Ik vergeet nooit meer. In, in, uh, hij moest in Dordrecht boksen en het ging een beetje fout. En zijn vader rookte Sjek. En ik zit hem aan te kijken en het ging niet zo goed met die partij. Zijn vader zat heel de Zal Zag ik zo naar binnen gaan? Zag ik brandend en al? Zo zenuwachtig was hij. Zal ik zo de, ik zo? de zo ik zo? Zat hij als op te eten? Zo fanatiek was hij dan naar zijn wedstrijd van zijn zoon had kijken. Oh, zijn zoon was alles. Het was vanzelfsprekend eigenlijk dat hij ging boksen. Dat is ook het enige moment waarop ze dan weer normaal, dat hij normaal met Cor omgingen. Het ging alleen maar over dat, over de boksen. Voor de rest niet. Jeugdvriend Martin van Dijk komt regelmatig bij Cor en zijn ouders over de vloer. Hij moest natuurlijk kijken naar Pa's een fotoboek en de krantartikelen. En de spullen, de bokshandschoenen, nee goed, het ging alleen maar over dat. Hier zie je een foto van Bram, zijn vader, 27 juli 1963. En dan zie je hem in een soort wolle sportbroek. <laughs> met van die wolle geitenharen sokken. En dan van die, van die soort jeugdgimpies met een witte neus. Zie je hem in de bokshouding staan. Maar dat was dus in 1963, dus toen was die man al over de 50. Het is natuurlijk prachtig om te laten zien hoe die man zich... Uh, op zijn vijftigste zich nog wilde laten zien, als. Uh, nou ja. Ik ben Bram Evenstein en uh, kijk maar eens naar me. Dat is ook een beetje tragisch. Dat is ook tragisch, ja, precies. volledig in het verleden. Ja. Aan zijn moeder had hij niet. Dat was gewoon een, een heel simpele ziel. Was het Wel een lief mens, maar simpel. Ze was niet helemaal. Uh, jovel in de hoofd. Nee. Ik hoor zei altijd tegen mij, ja, mijn moeder is gevallen. Dat hebben ze laten vallen als klein kind zijn. Ze is op de hoofd terechtgekomen. Dus zo doen hebben we dat er maar in Verder weet ik het ook niet hoe dat zij... Misschien uh, een geboorteafwijking of ja, wat toen allemaal nog niet bekend was. zuurstofgekort. Zal zou ik eerder zeggen, bij zijn moeder. We zaten allebei in een andere kamer. Pa ze hadden altijd voor het ze in een achterkamertje op de bank. Van een klein vrouwtje, heel dik en uh, een beetje ondeugend kind... De vader en moeder heb ik amper zien praten. Ja. Ze hadden een heel klein wereldje, hadden die twee mensen. En het gekke dat hij hun zoon ter wereld gebracht... die het tegenovergestelde van hun is. Helemaal. Nou, hij regelde alles voor de boodschappen, de, de spullen. Zijn vader negeerde die een beetje ging alleen voor boksen. Zijn moeder moest je opvoeden, want die, die mocht geen suikerspullen. En die liet rustig jongetjes uit de straat. Gaf ze geld stiekem voor morgen op het te halen. En Hij, luistert gewoon. hij zei ook gewoon, denk erom niet meer doen. Weet je? Zoals een kind uh, zijn moeder tegen een kind praat, was het andersom. Hij hield veel van zijn, uh, van zijn ouders, maar het waren niet echt ouders die er voor hem waren. Op het gebied waarvan je later in je leven beseft van ja, dat hebben mijn ouders me wel meegegeven. En hij heeft niet zoveel meegekregen van zijn ouders. Ik hoor heeft zijn ouders opgevoed en niet andersom. Ik denk dat daar ook mm, natuurlijk een behoorlijke basis ligt. Veel praktische zaken voor zijn ouders, maar neemt ze ook wel eens mee op sleeptouw. Nee, zegt hij weet je wat, we gaan ze gewoon een keer meenemen. Het was op een zaterdagavond, ik denk in ieder geval half twee, s nacht, zijn we naar zijn huis gegaan. Ik had zijn vader moeder aangekleed, net de kleren aan, dat had hij inmiddels al gezegd. Helemaal keurig aangekleed. En toen zijn we nu of twee, s nacht, zijn we naar Antwerpen gereden. En toen hebben we daar, dat nachtleven waar wij dan kwamen... hebben ze gewoon zijn vader en moeder meegenomen. Toen zijn mensen zijn meegewezen en die hebben alleen maar eens te kijken. President was dat. Daar kwam van alles. En een en, en, en daar had je dus echt zo'n nachtleven. En, was een... en, en we kwamen gewoon binnen met die vader en moeder. En dan moet je je voorstellen hoe die mensen kijken. Maar ja. We zijn toen om een uur vijf, zes, half, zes weer teruggegaan. Dan hebben ze naar huis gebracht en zijn ze weer in bed gegaan. In Antwerpen was het toen uh, heel makkelijk... Uh om aan te bellen, zelfs midden in de nacht bij een apotheek. En dan als je dan een of andere smoesje had... dat je helemaal geen uh, energie had... dan kreeg je zo'n uh, buisje mee, amfetamine of spietjes. En, uh, ja, dat was heel makkelijk. Het vervelende was van, van dit soort uppers... is dat je dan maar even een de negie, s ook nog te springen in je bed. En toen zijn we op zoek gegaan naar, uh, naar Downers, zeg maar. En daar kwamen we dus op de kraten, zeg bij de Chinezen kon je dan... Opium kopen voor 15 gulden was van dat zwarte plakspul. En daar werd hij helemaal relax van. Hij schraapt het zo van dat uh, papier af. En nam het gewoon naar binnen, want hij kon niet roken. En dat is uit de hand gelopen. En toen Cordel uh, later de heer Wiener ontdekte, uh, ja, vond het, was hij dat nog prachtiger. Ja. Ik weet de eerste keer nog. Ik, hij kwam thuis en toen ineens zag ik iets aan hem. Ik zei, jij hebt gespoten. Toen begon al die ellende. Dat eigenlijk zag ik die hele donkere kant van hem, ja. U hoorde het eerste deel van een tweeluik over de Rotterdamse Cor Everstein... eerder uitgezonden in 2012, gemaakt door Laura Stek. Deel 2 over deze bokser, kapper en dandy Cor Everstein... en zijn dramatische levenseinde op 33-jarige leeftijd... het lijkt bijna een soort cliffhanger... is te beluisteren op vpro.nl slash ovt. Dus voor deel 2 gaat u naar vpro.nl slash ovt. Een mooi onderwerp was dit in het laatste uurtje van woord. Even een rondje boksen. En waarom stapten we nu eigenlijk die ring in? Wel nu, het was deze nacht, precies 42 jaar geleden... dat de Fight of the Century werd uitgevochten... tussen Joe Frazier en Mohammed Ali. Gevecht overigens met een grote maatschappelijke en politieke betekenis. Ali, publiek tegenstander van de Vietnamoorlog... was het symbool van iemand die tegen de gevestigde orde schopte. Frazier, die in zijn biografie zei dat wanneer hij gerecruiteerd zou zijn... hij er geen probleem zou mee zou hebben gehad zijn vaderland te dienen... omdat hij hieraan veel te danken had... werd het symbool van conservatief Amerika. Ja, en uh, dit was het weer op Radio 1 wat VPRO's Woord betreft. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl Via dezelfde pagina kunt u zich trouwens ook inschrijven... voor onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen over Woord... die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl of u schrijft naar Woord bij de VPRO. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11... 1200 JC in Hilversum. En je kunt ook luisteren naar Woord... via de speciale Radio gemist app voor iPhone van de VPRO. En je kunt je abonneren op de podcast. Het is te veel om op te noemen, echt. Uh, dat is vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Woord wordt gemaakt door Majoke Rorda, Nienke Vijs... Geert-Jan Strengholt en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Franse. De techniek was vannacht in handen... van de Gert van Dam-presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. Ik ga weekend vieren. Pas goed op uzelf en anderen. En graag tot volgende week. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord...